Het weer, het is bewolkt in het noorden ligt regen. Vanmiddag op de meeste plekken droogt wordt 14 tot 17 graden. Morgen wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewouw Rijndijk 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afrit Weidewormer 5. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3. Er staat een lange file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 15 kilometer. Dat had te maken met een auto met pech, maar de weg is inmiddels vrij. A15 naar Europoort bij Charloes 3. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4. En de A27 vanuit Breda tussen knooppunt Gorken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 Around eyes, your lips said hello, and I said hi. I knew right there you were on. But I was caught up in physical attraction. But you might.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 Ik van Zantvoort voor ook op internet, internet. internet. www.zfmzantvoort.nl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 Essa boca é linda. Tua boca é linda. Essa boca é linda. Don't sleep She's a fire I'm yeah. We'll